Goedemorgen, ik ben Dielke Terza. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Miraskerk in Krimpen aan de IJssel is beschadigd door een explosie. Mogelijk was het een zwaar stuk vuurwerk. De kerk was afgelopen zondag in het nieuws. Honderden mensen bezochten daar in dienst tegen de corona in. Een journalist die vragen stelde werd aangevallen. Deze kerkganger, die vanochtend paan kwam ruimen, wil duidelijk maken dat ze binnen in de kerk niet hutje mutje op elkaar zaten. Natuurlijk krijgen we heel veel reacties. We krijgen reacties van mensen die zeggen waarom doen jullie dat? En als we het gesprek aangaan waarom we dat toch doen, eh, kan dat ook wel eens begrip zijn. En inderdaad, de mondkapjes hebben we bijvoorbeeld niet gedaan, maar er zijn er heel veel die dat vrijwillig doen, die gewoon zelf met de mondkapjes binnenkomen. Maar we hebben onze basisregels, daar houden we ons aan. Ik wil even het beeld terecht zetten dat we dus niet met z'n allen eh, de regels maar zomaar naar z'n neerleggen. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de explosie en de honderden kerkgangers van zondag. Een gynaecoloog in Zwolle heeft vrouwen bevrucht met zijn eigen zaad, terwijl die dat niet wilde. De drie vrouwen kwamen bij hem omdat ze zwanger wilden worden van hun eigen partner. De arts verwisselde het sperma van de partner met dat van hemzelf. Eerder werd al bekend dat de man minstens 34 donorkinderen verwekte met zijn eigen zaad, zonder dat tegen de moeders te zeggen. Hij is inmiddels overleden. Tientallen agenten hebben vanochtend invallen gedaan in de provincie Utrecht. In Montfort en Ameiden vielen ze huizen en bedrijfspanden binnen. De politie wil nog niet zeggen waar ze naar op zoek waren. Mensen in Tilburg konden vannacht maar moeilijk in slaap komen. Bij de politie kwamen een hoop meldingen binnen van dit geluid... dat anderhalf uur duurde. Op Twitter hebben Tilburgers het over een vastlopende machine... Een voorbijrijdende trein of asfaltwerkzaamheden midden in de nacht. Maar het Brabants Dagblad weet de echte oorzaak van de herrie. Het zou komen uit het Willem II-stadion waar een geluidsbox op hol was geslagen. Het weer vol op zon en warm, 20 graden in het midden van het land, tot 23 in het zuidoosten. Morgen ook hartstikke mooi. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Rijven de Hart van de ANWB. Hier loopt de A10, Knoop het Groenplein, richting Knoop het Amstel tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldhoft. 4 kilometer, maar de weg is weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 klettert zo wat uh, gewoon, uh, ik was gewoon graag, uh, ik, ja dat vond ik wel even leuk ja mooie start van deze uh, Kantoval Show goedemorgen was overigens de police met uh, ja. de, de, de walking on the moon. Nou, dat walking on the moon, dat was wel heel erg lachen ik naar de maan om dat te gaan walken. ja, ik zag iemand hier voorbij lopen. Dat was ook al een sprongetje naar de maan, leek het wel. Want ja. uh, dat, ging, dat ging bijna verkeerd. Dan ja. stuien van spreken en ging af. Ah, daar zijn we. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja. Nou, het is, uh, het is zo dat het uh, een, een prachtige dag is... Uh, iedereen nou, zeker? is uh, positief. Uh, ja, dat uh, moeten we wel uh, nou, zijn, denk ik. Nou, nou, nou, niet iedereen. Hoezo? Want, nou ja, jij. jij nee, Jaap, die boulevardgedoe. Ja, uh, uh, Oké, okay. ja, dat was het enige. Maar ja, dat, is ja. ook, uh, dat is ook echt het enige. Want uh, dan denk ik bij mezelf. als je daar nou geen beslissing over kan nemen met de 17e en er staat 8 ton op het spel. Nou, ja. dan, uh, denk ik, uh, dan heb je het niet goed begrepen. Nee, nou, van, de eerst, je, van de eerste 8 ton nou, Ik nou, zeg het, Valt het ook een beetje, Jaap, denk jij in het verlengde van uh, het nemen van beslissingen. Met betrekking tot het Watertorenproject. Ook uh, ja. Ja, ja, dat heeft uh, daar allemaal mee te kunnen maken. We, kunnen ja, we stellen wel, dat de gemeente Zandvoort niet zo. Uh, ze, zijn ze zijn niet, niet besluitvaardig, vind ik. Team, ja. Maar ik was een beetje boos. Ik begon midden in het verhaal en dan word ik uh, gecorrigeerd uh, door, uh, door de man die uh, net uh, binnenkomt te lopen. Dus uh, dan moet je. Goedemorgen. Midden, goedemorgen. Dan moet nee, jongen, je dus zeggen, Het was een waardeloze emotie. Nou, hij is er hij weer. Is er uh, weer. Wat een ja. Oh, zit er weer. Laten we het daar niet over hebben. We, we hadden het over positivisme. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk denk, nee, is. Nee, nee, om uh, uh, ergens uh, druk te maken over nee, een pakkeerplaatsen. Ik park moet even telefoon opnemen. Oh, ik uh, krijg is een sms, ik moet een prik halen. Nou. <laughs> Voor de mensen die het niet weten, hiernaast is een priklocatie. Dus we uh, ja. ja, kunnen even ja, doorsteken. Prik je een naaldje mee? <laughs> dat, dat is hey, En die sloop van de slurf, hè? Bij de, bij ja, bij de, ja. die is vervroegd. De, dus de helft ja. is al weg. Ja, ja dat ik is zag, uh, beslissing die snel een goeie. Ja, een goede beslissing. beslissing. Mario van Melen. ik wist niet eens dat hij uh, nog in Zandvoort... Die heb ik al zo lang niet gezien. Die ken ik al van vroeger van voetbal. Zo'n Zandvoortse ja. jongen. Okay. Zandvoort ja. 75 heeft hij gevoetbald. Ja, dat heet toen Zandvoort 75. ik alleen in de krant gewoon die tijd niet gezien. maar. Mario van Meelen. Ja, van Mario, dat maar weet ik. Maar woont hij nog in voor? Dat dan? weet ik niet, ja, maar ik zie dat ook in, in staan. Slechte koffie, zeg. Dat, ja dat, ja. ja oh my god. god. Nee, maar dus ja. dat is ook een beetje van de hel... Ik heb thuis... Jij hebt ook een goed koffieapparaat, Ja. Laten we eens afspreken met de blanken. En dan kom je hier, jongen. Dan kom je nou, in de, de hemel met dat koffie op. Haar. Ja. ja. Dit, dit is echt... Dit is, dit is, dit kan, dit is prima. Nee, dit. Ja, Gaan we nou ook van. weer klagen over de koffie... <laughs> en over de kwaliteit van de koffie? Nee. Nou, neem dan dat ding gewoon van huis uit mee... en zet dat ding hier klaar. Nou, dat slurf. wordt wel een gesjouwen. <laughs> ja. we even ja. te geslurven, heer. Ja. De, de slurf wordt dus eerder afgebroken dan... Uh, dan Slurft hij mee? Wordt dan meteen de bovenkant van het uh, oude Dolfinarium meegenomen? Ja. Of wat, gaat dan de, wat is dan de bedoeling? Het oh, is hele, hele gedoe helemaal plat. Ja. En daar komt weer een flat. En daar ja. zal wel een flat komen... Die lekker ja, uh, is goed voor de. Maar hint. voordat hij fles ja, ja, ja. staat, Ger. Dan zijn we weer tien jaar verder, want we weten hoe het inmiddels gaat met het Watertorenplein, de Balensloot en het Badhuisplein en noem maar op. Dus ja, ja, ja ik benen, ik benen benen niet toen negatief hè? Niet negatief, hè? Toen ik nog aan het uh, De woonde. Ja. De Favosjeplein? De? De Favosjeplein? De Favosjeplein. De Toen was er al sprake van dat men de mensen daaruit wilde hebben. Omdat <laughs> toen al! Dat ja. hele gebied moest ja, worden. Toen sprak je nog Frans, hè? nu zijn we hier bijvoorbeeld met problemen. Favour. Ja, fake le boulevard de Favour. Favour. Eh, voor de god, dit Dat Het is echt. Het bonton ja. hoor. Dat is ja. echt bonton. Bonton. Ja, bonton. Ja, ashton, Karton. karton. Ja. <laughs> karton. Hey, uh, <laughs> Mooi mooie En, los van de slurfen, maar, het is weer keihard nieuws. Wat? We mogen door hè, met deze onzin. Ja. De, uh, jaren. ja, ja, maar ik, ik, nou, ik wilde het dan het toch even, want ik zag ook het lokale... Het Haamels ja. pagina ook. pagina grote advertentie <laughs> van Haarlem 105... Ja, die FM feliciteerde. Ja, ja. Mag ik daar iets over zeggen? Tuurlijk, ja. jij wel. Ja. Dames en heren, Tino Stuy. <laughs> Tino Stuy. Kijk, wat ik begreep heb... en ik bemoei me niet met een soort onzin... want daar is mijn leven echt te leuk voor... maar er hebben zijn, zich zijn, zijn allerlei dingen afgespeeld... gekonkel, gedoe, mensen achter de rug... gezeik en getrut binnen deze organisatie blijkbaar... Ja. maar ook 105 FM wilde dit oppakken, meenemen, heeft vervolgens allerlei lelijke dingen... geroepen over te kopen. Ja. Dat was echt backstabber. Dat was echt heel vals spel wat er gespeeld werd. Ja. Omdat halen 105 wil natuurlijk dit stationnetje overnemen. Dan kunnen ze lekker met de Grand meezeilen, <laughs> Lekker groot kennen we landpakken. En ze krijgen extra ja. geld. ze krijgen extra geld. Dus uiteindelijk, ja. en weet je wel, ik, ik, ja, ik luister er zal iets voor te zeggen. Maar het is niet heel fris gegaan, dit spelletje. Van Sterker nog, de burgemeester heeft iets over gezegd... dat je, zo, dat, je dat dus niet doet. Ja. Dat was gewoon vals spel. En nu stond er in het lokale krantje deze week... een grote advertentie van 105FM. Ons SM te feliciteren. Ja. Ik stel voor om eruit scheuren... dat we onze Pohani ermee afvegen... en ja. allemaal terugsturen naar de hoofdredacties van onder de ja. 5FM. Een klein, klein beetje poepage. Ja, daar. misschien is het... Want dat vind ik echt zo ja. fucking hypocriet. Ja, maak je ja, niet ja. kwaad. Rustig, rustig. En nee, daar mag je wel kwaad ja. ja, misschien hebben ze gedacht... Uh, if ja, goed maakt, flik het god maar. Beat em, nee, maar dan ben je zo, gewoon een klein mens. Ja. met een klein mens dat is iemand nou ja, zwart maken, ja, ook, ook dat is politiek. En dan ben je nog kleiner als je daarna denkt, nou weet je dat gaat toch een beetje goed maken. En dan ben je gewoon pieper de ja. Blauw weer dan. Nee, daar heb je gelijk in. Ja, toch? Ja, helemaal. Weet, het, is, ik weet het, het is net of... als in de Haagse politiek. Ja, Moe, Moe Kaag. En uh, oh, ja, daarover. Marke Corona Koning Rutte. Daarover ook nog even, over een lichte irritatie. Ik zag vanmorgen weer vriend... Henk Krol. Maar heeft die man eerst met de gay-krant... een paar ton achterover gedrukt. Daarna heeft hij een politieke partij opgericht. Dat was één grote bende. En een kleur en zo. En hij staat alleen maar te lachen. En nu begint hij een bed en breakfast. En omdat hij toch in de buurt gaat, gaat hij nog even trouwen. Ja. Heeft die man... Kunnen we niet iets doen dat we die man nooit meer zien? Laat gaan daar Ik vind preventief ruimen, denk ik, is een oplossing. Laat hem inslaan. Prikken, prikken. Wat voor ander punt ben je dan? Ik begint een Airbnb. Ja, Succes! de zover mogelijk. En we hier door. Ik stel voor, ik weet wel... daar waar een hele mooie plek voor die BNB. Dat is de wierschuur, helemaal aan het eind van het eiland. Dus daar kan hij wel zitten, Er zijn natuurlijk veel nadere dingen gebeurd. Het overlijden van Bibi en Metel... is natuurlijk, ja... Dat dus zeker. is zeker. een toonbeeld van... Ik, uh, oh, uh, ik leg net een uh, telefoonje... We ja. hebben natuurlijk uh, uh, geldmeesters gedaan met Bibi. Ja? Ik heb er twee maanden geleden nog gesproken. Oké. Okay. Uh, dus ik leg net eerlijk... Die had gisteren zijn, haar mannen van Die ging even medicijnen halen. En twee uur later was ze overleden. Ja. Dus het is heel snel gegaan. En onverwacht. Maar misschien dat we een mooi plaatje voor Bibian kunnen draaien. Want deze ja. vrouw... Uh, hij heeft mij wel iets geleerd over veerkracht. En, uh, want we maken ons nu een beetje zogenaamd druk over als en nog wat. Maar jongens, kom op. Loop Weet wees rond, kijk naar buiten. Het is mooi weer. Fluit tegen de wind in. Laat het horen uh, jaap, jaap en uh, hou van elkaar. Jaap, jaap heb er een mooie plaat bij. Nou ja, alleen, alleen wij allemaal wind in niet tegen de wind in plassen. Niet tegen de wind in plassen. Homo sapiens, non-urinant, no, no. inventum. Jullie zijn er al. <laughs> Zeker. Pieter Gabriel. Vini En Kate Boyz. Vini En don't give up. Het is tegenwoordig Vini elektrisch ja. Real. Mooie plaats En Kate Bush. Voor ja, me Bibian Mentel. juist Kijk even omhoog. Zo is het. Nou nee, jongens, het is uh, bijna ja. Pasen hè? Ja. Eieren, Frank. Duivenkraten. Eieren. Ja. eieren. Mag, du ik, mag, du ik, mag ik wat vragen over eieren? Dan ja, weet ja. jij alles van ik natuurlijk. Ik ben een tijdje ei geweest. <laughs> <laughs> een blij ei. <laughs> Zes, hey, minuten. En, uh, Zes minuten eitje toch? Ja ja hartelijk Die kun je mee kegelen met die dingen. <laughs> nou, vraag maar. Hé, <laughs> hey, hoe, hoe zit je dan in je schil? Ja, je zit gewoon fijn in je schil. weet Je, Dat, hè? je moet het zien als een soort baarmoeder, eigenlijk. Ach. Maar dan van kalk. Ja. je zit jij in. Hey, en dan, ben je, ben je dan het gele gedeelte of het witte gedeelte? Beide. Dat is het mooie. Ach. Ja, je hebt dus een, ge een geel, zeg maar, wat mensen ook het dooier noemen. Ja. En dat het blubberrug En wat er op een gegeven moment zes minuten gaat, wordt het hard. Ja. Het, het hard is je leuning. Ja. En het hard ja. eitje. En, en het mooie ja. is dat, uh, dat je ook uh, je eigen eieren kan uh, begraven. Ja, ja. Maar ja. Ja, komt dat, dat dan vandaan? vandaan? Ja. ja, dus hebben het ja. Toch, maar Frank, ja. jij hebt toch ook voor je kinderen eieren in de tuin verstopt. Ja. En, gedoe, en jij ook waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar we hadden geen tuin. Het <hijen> wordt vrij lastig, hoor. Had je wel eieren? Ja, hij eieren was wel van eieren van eieren zat. Van de galerij afgegooid. <hijen> Hier, nee, maar je moet je gaan zoeken. Het weet ik begin van het leven. Oh. En het paas eigenlijk ja. heel uh, gedoe. Maar het zou wel ja. ergens in, uh, in, uh, op Google uh, te vinden zijn. Vroeger had je ook de paai, ja, alleen maar het uh, van de Christus Maar vroeger had je ook een paasstok op school. Ja, kruis. paasen. En toch een hinder van die van die broodjes. Een paasbroodje bovenop... En van die uh, uh, soort uh, uh, uh, snoertje met snoepjes of zo? Ja, of, of eiten, ja klopt, ja. Dan ja, ging je met een uh, ja. kruis uh, naar school of zo, gedoe. Ja. Ja, ik moet even aan, aan dit ja, denken. Je zit, terwijl je dit allemaal vertelt, zie ik het weer helemaal voor ja. in, in de Agatha-kerk. Een ja, heel moet, matig ja. houten kruisje met... Ja, ja, ja met een kruisje. Raakje, ja. Ja. Ik moet even aan maar, dit denken. Ja, ja Jezus Christus, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Ja. God, die jaap, die wordt er heel erg raar. raar. Always Really Rub. Really Smelt het de paas naar huis. Van de heidenroosjes. Dit is ja. ja, ja, ja, Het is nog niet Stommer. aan de orde, ja. ja ik ga hem niet helemaal nee, bij. Maar van. jongens, het was ook gewoon één een keer. Ja. ja, ik weet niet waar dat ritueel vandaan ja, komt. Ja, ik zal het je vertellen. Jawel. Pasen, dat is het feest van de eieren eten bij het paasommert. Meer eieren, het liefst van chocola, meer paas. U vuren en minder kerk, dat is ongeveer de trend die zich jaren ontwikkelt. Pasen is voor de gelovige gefeest der uh, her, uh, herdenking van Christus dood en verrijzenis. Ja? Voor de rest van Nederland is de gebeurtenis vooral verbonden met eieren en lekker eten... en natuurlijk Oost-Nederland met de paasvuren. Net alleen als hetzelfde kerst, alleen zonder eieren. Nou, eigenlijk wel, ja. Gewoon vreed heen. Ja, heen. Witte donderdag, goede vrijdag. De gewoonte om het uh, paasomheid zoveel mogelijk eieren per persoon te voorbereiden kreeg in de 19e eeuw een nieuwe impuls. 19e eeuw is het ook gebruikt om de eieren... toen nog met uh, natuurlijke uh, kleurstoffen op te verven... alvorens uh, ze te nuttigen. Nou weten we nog niet... Waarom ze verstopt werden. Waarom ze verstopt werden. Interessant. Ja. <lacht> waarom ga je nou eigenlijk stoppen? <lacht> Ja, Ga door. Is er nog meer of niet? Uh, ja, of ja, moeten we het hiermee doen? Nou, we komen hier later in een uitgebreid communiqué nog even op oh, terug. Okay, je okay. kan ze ook koken tot ze een kleur hebben. Ja. Een half dagje wachten. Ja, en als, als, ze, als ze de pan nee. uitspringen, dan weet je ja, dan maar de, het dat, grappig, dat het goed Ja, was dus, uh, mocht je op een gegeven moment uh, in de 70, 80, 90 jaar niet te veel eieren eten, want dat zou dan weer slecht zijn voor het cholesterolgehalte. Ja, ah, dat, ja. Op. Nu echter is men de mening toegedaan dat je eigenlijk onbeperkt eieren kan eten, want er zit uh, ook luteïne. In, goed voor de ogen, vitamine voor de ogen, luteïne ja. zit in een ei. Dus het is allemaal goed. Oh, het heeft geen effect op een. Uh, ik heb nog een, een eierennieuwtje. Ja? Het gaat over je eigen eieren. Ja. <laughs> over je, je, zeg maar, jouw paas eieren. Ja. Ja. Uh, weet je wat. Talaten zijn? Hoe? Hallo? Nou, ik heb het geweten, maar je bent even kwijt. Talaten? Ja. Dat zijn weekmakers. Die zitten in, uh, dat is een chemische stof. Die zitten in het uh, meeste plastic. Maar er is onderzoek ja. verricht dat. Uh, Jouw genitaliën, jouw paaseieren dus, die vertonen misvormingen inmiddels door een chemische stof die we gebruiken bij het vervaardigen van plastic. Dat zijn die flattaten. Dus de kop is, wetenschapper, waarschuwt menselijke penis krimpt door plasticvervuiling. Met andere woorden, de, al dat plastic wat in de natuur komt, en dus in de, in, de, in, de, in de damp of in de kring van het leven. En dat zijn die flattaten. Ja. Daar krijgen wij dus vierkante ballen van en kleine penisjes. Nou, lekker dan. Het nou, ja, is bij mij al begonnen, maar ik weet niet of bij jullie zit. Hij is gekrompen de laatste jaren. Dus ik weet niet of dat met de leeftijd te maken heeft. Vroeger vroeg men, weet jij waarom de mannen een zak hebben? Een kistje loopt zo moeilijk. Maar ik begrijp nu dat toch die kant op gaan qua vierkant. Maar als je niet uitkijkt, Nee, maar een woord die je niet zo vaak hoort. Maar we krijgen dus, we gaan eraan door die vlatelhaten. Dat schrijf je overigens F-T-A-L-A-T-N. Ja. Jongens, ik ben erachter. laat maar. maar waarom ze ze verstopt ja, uh, aan de, ja. de eieren? Ja. Terug naar de eieren. Terug naar de eieren. Het heeft te maken met de periode van het vasten. Het niet of nauwelijks eten en drinken. En tijdens deze periode is het als christen niet de bedoeling dat je vlees en zuivel eet. Vroeger werden eieren als zuivelproducten beschouwd. Die bleven dus liggen, terwijl de kippen gewoon doorgingen met broeden. Na de vaste periode werd het de gewoonte om een deel van het overschot op te eten. En toen werden ze verstopt. Nou, oh, begrijp is, is je? Ja, ja, ja, ik denk het. Ik denk dat ik, ja? Ja? Meer eruit? Goed verhaal. Wat een bullshit. We hebben we een eiernummer. <laughs> ja, we hebben geen eiernummer. <laughs> je hebt toch zo al een nummer gemaakt over eieren? Of over maar Ja. Nou, dat is dan. Ja. Die smeltende paashaas. Maar goed, die uh, kan ik maar beter niet draaien. Een kip, die heeft geen piemel. Nee, de kip heeft geen piemel. En de duiven ook geen piemel. <laughs> dat, ja, dat weten wij. Ja. Dat, ja, wij willen wel. Ja, het grote piemel ja. Het grote piemellied. Wie kent het niet? Uh, uh, ik ga een plaatje draaien, joh. lijkt mij een goed plan. Iets uh, e, met eitjes? Iets met eitjes. Pasen? Ja, dit is typisch een... X uh, in the morning. Uh, in the morning. En, uh, nou, luister maar. Nou, Moet je hem wel zetten. openzetten, ik, ja. Ja, hij ja, staat <laughs> open. Dat oh, nee, kan helemaal niet. Wordt het zo morgen? <laughs> Zie je? Ja. Wordt het zo morgen? Zullen we even dansen? Ja. <laughs> Ik heb mijn schoenen niet aan. Wie zijn dit? En welk nummer heb jij? 24! Thinking again. En <laughs> thinking of when. When you loved me. I'm having a few. And wishing that you.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 up me trying to lose a dream that used to be look at me I'm drinking again Ja, ik weet niet uh, wat het is, maar uh, ja, de stemming ja, is, zit er gewoon al in een beetje. Fra Frank Sinatra. Frank uh, Sinatra, niet Padenkoper? Nee, nee, uh, nee, nee. Die nee. zit hier, hè? Die, zing, die zingt eigenlijk veel mooier. <laughs> Nou, niet altijd. Okay. <laughs> dat is ook een soort golden uh, no. Voice. Nee, maar nee, uh, dus, dus even, even, even aandacht, mensen. Hé hey Hans, oude rups. Wat ja, gebeurt er allemaal op sportgebied? Goedemorgen, jongens. Ja, ik, was, ik was bijna in slaap gevallen met dat nummer. Ja. Ja. En niet, en niet echt een stringend nummer, maar... Ja, ja, toch wel een mooie Frank Sinatra. Goed, hè? Ja, ik ben, ik ben een enorme ja, fan. Ja. Ja. Ik, vind ook, ik vind ook dat je... Uh, als je, je mag, wij mogen geen onbekende liedjes draaien... behalve Frank Sinatra. Ja, en, en de liedjes van Jaap natuurlijk dan, hè? Ik doe heel ja, <laughs> veel kutnummers. Ja, mag, mag altijd mijn andere kutnummer draaien. Ja. draaien. <laughs> ja, ja, Eén hoor. Hé hey Hans, voordat je ja. begint uh, te vertellen over, laat me, laat me raden, de Formule 1. Uh, ja, hoor, wil ik dat toch, ik over, ja, wil hè? ik. wil toch nog even van jou, want ja, ik sta ja, volgende week ja. op een golfbaan ergens. Jij bent van het golven. Ik zag ja, ja. een foto van jou dat jij een adder uh, op de baan had. Wat dat de fuck ja, was dat? dat ja, er op de lage vuur Ja. Op de lage vuur zetten ik gespeeld. En uh, op half 14, ik, lo ik loop de green op. Mijn balletje ligt daar. En ik zie er opeens een glibberig ding uh, bewegen. En dat was inderdaad een ander jaar. Dat was wel een mooi gezicht. Prachtig beestje. Maar ja, hij ging wel richting mijn bal. En uh, ik dacht, nou, die, die pakt hij ook nog even. Maar goed, uh, we hebben daar foto's van gemaakt. Uh, ik heb het op Facebook gezet. Dus vandaar dat je het weet waarschijnlijk. Ja, maar ik zag dus het. Ik zeg maar, even, wat gebeurt er als een slang jouw bal pakt? Ja, nou, dit was een heel klein hoor. Het was heel knap geweest als hij die bal had gepakt. Maar uh, nou ja, het is wel eens gebeurd met vogels hè, dat ze een uh, bal meenemen. Ja, en dan mag je. Uh, uh, ik heb het een keer gezien in een filmpje dat er een vogel een bal meeneemt. En die laat hij los boven het water. Ja, dan ben je dus een bal kwijt. Nou, dan mag je volgens de regels gewoon een andere bal uh, leggen op de plaats waar hij ongeveer. ...waar die vogel die bol heeft meegenomen. Oh godzijn, <laughs> dan. Ik was al bang. En, en dan krijg je afslag, strafslagen voor. Nee hoor, dan krijg je geen uh, strafslagen Stopsla. voor. Dan, ja, dan, ja, dan kun je natuurlijk ook... Dan, heet ...een outside agency uh, die vogel dan op dat moment. Maar goed, uh, dat gebeurt natuurlijk heel weinig. Maar dan, soms, uh, zo'n zijn altijd op de, op de drie. Ik heb ook wel eens een keer in Australië heb ik een grote, een veel grotere slang. Ja, daar ben ik helemaal niet bij in de buurt geweest. Want, de Gardena. Dat was, echt, nou, dat was echt een hele, hele dikke, vette jongen. Ja. Dat was uh, niet best. Dus daar ben ik maar vandaan gebleven. Maar ja, als het gebeurt niet veel. Het was leuk om even meegemaakt te hebben. Uh, nou ja, gewoon uh, is wat anders dan Formule 1. Jullie hebben het natuurlijk allemaal wel gezien. Uh, ja. Het, weekend, hè. het was uh, prachtig. begonnen. Uh, zaterdag al met die, met die prachtige kwalificatie van uh, Max Verstappen. Dat laatste rondje. Die, die eruit perste en nog eventjes Hamilton van de eerste plaats verdrinkt. Dat was mooi natuurlijk. Uh, nou ja, de race uh, heeft niet de winnaar opgeleverd die we graag hadden gezien. Maar het was toch een, een, een schitterende race om naar te kijken. Fantastisch. Ja. En uh, ja, uh, ik moet zeggen, Hamilton heeft het toch wel heel slim gedaan hoor. Ja, maar uh, het is uh, een strategische overwinning, want Verstappen was gewoon sneller. Nou ja, ja Verstappen was natuurlijk sneller, maar uh, hij heeft het gewoon op... Uh, uh, op een slimme manier heeft hij, heeft hij die eerste plaats te bereiken. Ik bedoel, het begon al met al die track limits, hè, dat je dus bij... Ja, dat vond ik heel dubieus hoor. Ja, nou ja, dubieus in die zin. Uh, het, het mocht niet in de training, hè, dat is wel duidelijk. Als jij uh, tijdens de nee, precies, dat er best gewoon je tijd afgenomen, heel duidelijk. Maar ze hadden gezegd dat in de race daar niet naar, niet naar gekeken zou worden. Tenminste, ja, precies. Iedereen, had, iedereen had verwacht dat na nou, drie, vier keer zoiets zouden zeggen. Maar dat deden ze dus niet, hè? En uh, daarom heeft uh, Hamilton het 29 keer gedaan. Ja, en Parkton is dus 29 keer ook een uh, tiende. Ja, ik wou gezien. Ja, dan kom, je, dan kom je net aan die... Ja. Nou ja, goed, dan uh, de, uh, 30 keer uh, 12 seconden. Ja, dat is toch, dat, dat, dan loopt het lekker op natuurlijk. Hè? Ja. En uh, uh, ik had eigenlijk verwacht dat, dat, uh, dat Red Bull het ook zou gaan doen. Of eigenlijk eerder had gedaan. Maar dat deden ze niet. Pas toen ze zeiden tegen Max... Van, uh, doe jij het ook maar, want ze zeggen er toch niet van. Ja, toen kwamen ze met uh, dat, het, uh, dat het eigenlijk niet mocht. Weet je wel, ze hadden van tevoren veel duidelijker moeten zijn. Uh, hadden moeten zeggen: nou, Als je dat drie keer gedaan hebt, hè, dan, daarna gaan we straffen uitdelen. Nou, ja, maar dat hebben ze niet gedaan, de wedstrijdleiding. Dat zal nog een staartje krijgen, denk ik. Um, nou ja, die, die, die, die treklimers op, op, op, uh, op bocht 4, die beslissen dus eigenlijk ook de wedstrijd. Ja. Toen, uh, uh, uh, Hamilton aan een prachtige undercut. Dat ik nog even uitleggen? wat het is. Uh, uh, ja, ga je... <coughs> Dan ga je het oh, maar. Ja. Uh, je zag dus dat uh, Hamilton reed achter Verstappen. Ja? Uh, Hamilton beslist om eerder de pits in te gaan. Mm -hmm. uh, Verstappen kon dus niet reageren, want hij re reed een paar seconden voor hem. Dus hij gaat de pits in en uh, komt daar met, met nieuwe banden uit. En dan geeft hij enorm veel gas in die ronde. Met die, met die nieuwe banden. Twee seconden sneller per rondje. Ja, wel twee seconden sneller per ronde. Nou ja, als dat twee ronden duurt, is dat vier, vier seconden. Nou uh, ja, dan, dan komt uh, Max binnen. Ja, die komt dus daarachter. Komt binnen, uh, komt erachter, hij komt Had ook meteen naar binnen moeten gaan, Max, natuurlijk. Nou ja, meteen het rondje daarna, maar dat, dat deed hij niet volgens mij, want hij heeft nog twee ronden doorgereden of zo. <laughs> hij dacht dus, waarschijnlijk ook: mijn banden zijn nog niet helemaal op, ik ga nog even door. Maar ja, uh, dat was niet erg slim gedaan. En ja, uh, want uh, kwam weer op de baan in, uh, eigenlijk op een vrij uh, stuk uh, waar hij geen ander verkeer had en dat, dat wordt dan allemaal weer uitgerekend door al die gasten die achter die computer zitten daar die weten precies als hij op die baan komt dan komt hij uh, vrij op de baan zijn met hij geen andere uh, uh, wagens voor zich en zo dan kan hij dus echt enorm veel gas geven maar goed, de uh, uh, van het dichterbij ja, toen kreeg hij die ook die treklimat bij die bij die inhalenactie en dat is dan wel heel duidelijk. Je mag geen, uh, je mag niet de baan verlaten als jij een inha inhalactie hebt gedaan. He, dus uh, nou ja, Max wilde eigenlijk uh, gewoon uh, door. Dus dat Max ook bij die rijkoning uit heeft gedaan, toch? Dan moest ook, ja, uh, klopt ja. ja, inderdaad, ja, Hij ja, ja, heeft ook, dat heeft, dat heeft ook straf gekort. Dat klopt. En uh, uh, Max had eigenlijk door de rijden. Die uh, dacht van, nou, uh, Je hoort liever eerst met vijf seconden uh, en dan teruggezet wordt met vijf seconden straf, dan dat ja. tweede hoor. Ja, ja, ja. Max dacht niet geheel onterecht, van als ik doorrijd, als ik hem ingehaald heb, dan ben ik weg. Ja, dat bedoel ik. Maar dan had hij waarschijnlijk wel de vijf seconden echt genomen die hij dan later weer in moest leven. Maar goed, het is allemaal niet gebeurd en het was een mooie tweestrijd. En als dit het voorbode is voor de rest van de school... Wat is de volgende race? Uh, ze passen over drie weken op Imola. Oké. Okay. En is, is, is, is, is, is, is dat ook geschikt voor de uh, Red Bull of is dat dan ja, weer anders? Ja, dat, dat is snel maar ja, die motor van, van Red Bull staat natuurlijk op dit moment ook uh, staat bijna gelijk aan die van Mercedes. Dus ik denk dat het wel een prachtige tweestrijd is. Maar Ferrari heeft ook aardig vaart. Ja, ze zit uh, prachtig bij die middenmotor, hè. Er is alleen maar één team wat, uh, wat het helemaal niet uh, huh? gaat worden: dat is Haas. Hè. <laughs> Met die uh, Mazerpin, hij heeft nu al een mooie bijna. Ma Mazerpin. Maar ze spin. En, ja, dat, dat, dat, dat worden een lelijke eentje van het seizoen. Ik moet wel zeggen dat uh, het helemaal niet zo erg is dat de Max uh, nu tweede wordt. Want Hamilton heeft de laatste vijf jaar de eerste heeft ook niet gewonnen. Nee, dat klopt. We weten allemaal dat hij vijf keer wereldkampioen is Maar hij de laatste vijf jaar heeft die de eerste reeds niet gewonnen. Dat waren uh, Rosberg, uh, uh, Vettel twee keer en twee keer Botter. Dus uh, je kan ook uh, kampioen worden als je de als je eerste hm. niet wint. Hè? Laten we het daarop houden. Laten we het positief afsluiten. Zo is het. bot is dus ook redelijk uitgekleed, hè, weer. Ja, zeker. Ja, nee, ja 27 seconden erachter, Nou, nou, nou, nou. No. Dat, dat zegt wel wat, natuurlijk. En Pires schijnt heel erg goed naar voren uh, gekomen te zijn. Je had uh, de hele kwalificatie uh, verklooid, om het bij wijze van spreken te zeggen. Ja. Is, uh... Je start als laatste en kwam volgens mij het zevende of zesde binnen, toch? Vijfde ja, zelfs. Vijfde, ja. Knap hoor. Heel knap. Ik zal me niet meer hebben over het Nederlands. Nee, heel houdend op. Oké, dan stoppen we daarmee. En veel plezier vanavond met die wedstrijd tegen Gibraltar. Oh ja, dat is een toppertje. Ja, we vanavond tegen Gibraltar. En de krolse boys. Nou, je moet ik wel even vertalen. Ik hoop dat we een mooi seizoen tegemoet gaan. Het ligt mooi hoor, het veld in Gibraltar. Ik ben er wel eens geweest. Ik die. Kijk, vanaf die aaprots naar beneden. Echt naast het vliegveld. Er komt eerst maar, van een, uh, komt een vliegtuig binnen en dan moet je even wachten met, met de korner ja, wacht, wacht even, wacht even. Maar uh, hoe zit het als jij de bal uit dat veld schopt en op die water. rot? Dan, uh, dan moet je geloof ik 30 meter naar beneden springen om die bal te halen, denk ik dan. Nou, ik denk dat er ook wel een bal hoor. Ja. Uh, als die Stekelenburg uittrapt en uh, hij, hij waait de verkeerde kant... Dan komt hij of in de motor van het vliegtuig terecht of in het water. Dat <laughs> is niet normaal, het, het vloerveld... <laughs> Maar het is wel zo, dat is Gibraltar. Alles is open, he? alle terrassen, dingen. En... Ja, maar... Dus ja, ik hoop niet dat ze daar gebruik van gaan maken. Maar gewoon een beetje goed voetballen, maar dat zal wel weer niet. We gaan het meemaken, jongens. En uh, nou ja, goed, de volgende race was inderdaad over drie weken. Jammer is dat, maar ja. En dan gaat het wel helemaal los, hoor. Dus het wordt een mooiste doel. Thanks for that. Heel goed. Uh, ja, blijf ja, gezond, ja, ja, Dankjewel, Hans. Dank je wel, Hans. een fijne uitzending. En we spreken elkaar. Oké, okay. hey, rustig aan. Hey, doei, doei. Ja. doei. Doei, doei. Dat was Hans. Uh, krijgen we nog, uh, nog iets uh, van muziek? Uh, ja, als jij hem openzet. Dan, ja, uh, uh, ik heb hem openstaan. Ach, dit duurt al wat eeuwen bij jou. <laughs> Denk ik een beetje zo. Van uh, die boys zijn dat, hè? Ja, uh, Backstreet boys? Dat zeg ik. Ach, jij die. Hey, jullie zijn geen dieren? Uh, nee. Nee, nee. Niemand. Van jullie? Ja, ik heb zilvervisjes. Ja, en ik heb uh, spinnen. <totstuk> Oké, okay. ja. jij bent als een dood van spinnen, het begin <totstuk> ja. er niet insect. Uh... Ja, ik, ik heb dat redelijk overwonnen. Ja, ik heb mijn hele leven. Lang, ik ben, je, nee, ik kan nou, met mijn honden moet je uitlaten, dus ik ja. heb mijn hele leven lang al katten. En katten zijn natuurlijk strond dieren. Mm -hmm. Maar er is nu een onderzoek. Uh, Um, uh, geweest. En het is uh, gepubliceerd die studie. Ze herkennen dus, wat ik ook heel gek vind, een, als ik thuis kom met mijn auto, dan weet de kat dat het mijn auto is. herkennen... Her, katten zijn best wel slim. Die herkennen het geluid van je auto. Die okay. weten precies dat je aankomt. Maar katten hebben dus ook uh, stemherkenning. Dus ze herkennen de stem van hun baasje. Ja, ja. Oh, ja. Dus niet, want ik dacht... Dat Katten reageren alleen op degene die ze te eten geven. Het zijn natuurlijk onbetrouwbare honden, zijn katten. Ja, katten. Nou, het zijn katten, onbetrouwbare katten in dit ja. geval. Maar um, zij herkennen dus de stem van een baasje. Ja? Maar, is onderzoek, dat herken ik ook wel. Kijk, maar ik heb ook kinderen, dat herken ik wel. Dus de kop is, kat heeft scheid aan je stem. Dus hij, herken, hij herkent wat je zegt, ja. maar hij heeft Ja, haar. ja, ja, ja. Maar ja maar Dat zijn kinderen dus. Dat is de kat ten voeten uit, natuurlijk. Het zijn arrogante uh, dieren. historisch die ja. gezien. Werden katten, in tegenstelling tot honden, niet gedomesticeerd natuurlijk. Daarom uh, uh, worden katten. Heb je wel eens in een, in een, bij een mummie in een piramide een gemumificeerde hond, hond gezien? Nee, altijd nee, katten. Ja, katten ja. Ja. Omdat het die, hè, om... Maar hebben ze dus... ook bijnamen? Ja, kat. Ja, katje ja, ja, dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, hè? Ja, dat is een heel mooi bruggetje, Geer. Heel mooi, heel ja. mooi, heel mooi uit, bruggetje. Flimmer, ja, katje had je vroeger. Ja, dus. ja, ja. Ja. En dan komen we uit bij Ton Drommel. Ton Drommel. Precies. Precies. Ja, de familie Katje, die ja, wou bij ja, mij ja ja, ja, ja, dat was zijn bijnaam. Goedemorgen, Ton. Goedemorgen, heren. <laughs> goedemorgen, Ton. Ik wil zeggen? Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, de, nou, de Katjes, daar heb je er genoeg van over nog, hoor. Ja? ja, toch? Uh, de bakkers, ah, dat geloof ik. De bakkertjes waren ja, dat. Nee, nee, nee. De Katje zelf was Jaap Koper. Jaap Katje. Hé! En waarom was het uh, Jaap... Ja nou, oude Jaap Koper, hoor. Je hebt een heleboel Jaap Koper. Toch, ja. Maar Jaap Katje... <laughs> Ja, Katje dankt zijn naam omdat hij uh, zagend wel eens door Zandvoort heen uh, sloop. Uh, net, net als een kat in het donker. Oh, oh dat was een inbreker Ja, Ja, Kat. Au, oh, oh. nou, Ik kijkt niet zo. Hoor. die woonde bij mij om de hoek in de Salleweestraat. Uh, bakker, bakker was mijn. Henny Bakker, was de ja. dochter van hem getrouwd. Hmm. Ah, dus daarom kreeg ze ook een katje naam mee. Ja, dat is doorgegaan op, op, op de met, met een hele hoop namen, natuurlijk. Ja, ja, getrouwde katjes zijn dat. Het zijn geen echte bijnamen, <laughs> het zijn de zelf, het zijn familienamen. Ja, ja, ja, oké. Okay. Okay. Nou, dus. nou weer hoort geleerd. Maar wat hadden jullie te vragen? Ja, ja uh, iets, iets. Dan moet ik weer eventjes kijken op mijn... Oh, dat is altijd weer leuk. Dus dan uh, ben ik helemaal niet op voorbereid. Uh, ja, want... Hartstikke mooi. Nah, goed, nee, hè. Nee, nee, maar, wacht goed. Maar. Ja, wacht, wacht, wacht. wacht maar. Want uh, volgens mij staat dat in het, uh, in het hele verkeer wat ik hier heb uh, staan. Keesie de Scheet. Ja, precies. Hè? Die? Ja, hè? Cornelis Paap hebben jullie daarover. Keesie de Scheet. Keesie de Scheet. Keesie de is geboren in 1862. Dat huh? was Cornelis en die noemde ze Schele Scheid. Scheid. Scheid. Nu al beter dan Schijt in de hoofd. Maar, ja. maar de ware betekenis weet ik er verder ook niet van hoor. Dat, is, dat zijn namen die je niet kan uh, terughalen meer eigenlijk waardoor het ontstaan is. Ja. Hm? Maar ik... onder andere, dat is dus Schele Scheid, dat was een Keespaap. Oké. Oké. Heb ik hier ook eentje? Och Agi Och. Och, Agi, Och, dat was de vrouw van Leen Trol. En Leen Trol was Leen Vlakkie. Leen, en was ook een goede naam, Vlakkie? Vlakkie. Een Vlakkie, dat is een. Uh, ja, in zijn is het een, een verbaasd iets natuurlijk. Een vlekje. Die man had een, een, een moedervlek in zijn hals, een grote moedervlek. Ja, hmm? en zodoende was, was het makkelijk in de aanduiding weer, Leen Trol Leen Vlakkie. <laughs> En die vrouw die heette, of die heette geen Agi, die heette Willemtje Molenaar van hem. Hm. Maar dat was toch Agi Och. Hm. En vraag me ook de betekenis niet, want dat, uh, nee. Nieuwsgierig misschien? misschien oh. wel, maar dan gaan we erom raaien en uh, daar hou ik niet van. Nee, je hebt gelijk. Wil echt, uh, maar het lijkt op een uitspraak. Ja, ja. Och Agi Zal het ook wel geweest zijn, ja. Och Agi Och. Ja. Hey, en ik zocht er ook nog eentje die uh, volgens mij. Uh, was, want ik ben natuurlijk wat jonger, niet 6, Jan Poussy. Ja, want dat heeft ja. ook iets met katten te maken. Uh, ja, dat zou je wel denken, maar ik heb daar toen de tijd de familie al eens over gebeld, weet je wel. Maar er is niemand die weet hoe die man nu aan die, aan die bijnaam kwam. Maar die man, dat was een kolenboer. Ja. En die woonde in Bentveld Zeker. Aan, de, aan, de, aan de Laan. En had een schuur op het, op het, in de Gashuis-Dwarstraat. Dors, Hij deed de voetbalvelden ja. van T.S.B. Jan Poesie. Daar, dat oh, Jan? ook, want, want het was een, een familie van de Mei met de E voor de I, zeg ik dan altijd. Oh, ja, ja, ja. Dat, zei, dat is de katholieke toch. Van e mij de mij met de een I E I en een I, I. I. Ja, ja, ja. ja? ja, ja. Oké. Okay. Dus zo zit dat in elkaar. Maar Jan Poesie, die deed de, de, de voetbalvelder bij TZB. Onder, uh, onderhouden. Ja, nou, maar zijn uh, beroep was overhoogd. Ja, klopt. Hij woonde maar, na ja, de kruising bij de op... Bodaan, uh, het tweede huis van de Hoek, ja. die, op links. Dan heb ik nog even wat over jou, Jaap. Over oh, plaatje, ja. De flat die je vaders naam draagt... Ja. Er zijn wat letters van weg. Is dat zo? Dan moet ik weer eens even met de prewoner gaan praten, denk ik. Moest dat jouw vader? Dat is wat mijn vader, ja. ja. dat zou ik maar eens even praten. Er zijn twee letters tussenuit. tussenuit. Uh, welke dan? Heb jij, dat, uh, wat heb jij geconstateerd welke letters er, er verdwenen zijn? Uh, uh, het is nu de aapkoper van het. <laughs> uh, De a, ja, de kop. Er zijn in ieder geval twee letters tussenuit. Ik ga eens even kijken, uh, Ton. Met de volgende. Daarom, daarom, dat wilde ik je even vertellen over ja. Ja, een natuurlijk, ja, ja er, er zit hier een man tegenover mij die, die, die ja. heeft uh, hier iets leuks bedacht erover. Nee, dat dus. nou, is niet, niet leuk, maar stel dat de J weg is, dan is het Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee. De man heette Arie Koper. Niet Jaap Koper, nee, oh, okay. Arie Koper. Ari ah, ze oh, heette ook wel eens Ari maar dat zijn er ook weer een heleboel. Dus dat, ja, dus die dat moest al... Je hebt Arie Guurd, dat was de, de, de, de, de man van het café wat, wat vroeger op het kerkplein heeft gestaan. Ja, en... oh, dat is ook een kopertje, dus een katholieke koper, ja. <laughs> een katholiek ja. zelfs? Ja, ben jij geen katholieke katholiek. koper. Nee, ik ben een protestant. Ik begin nee, pannek. De, de, de, de, de, de oorspronkelijke kopers en keuren dan eigenlijk, weet je wel, die keer terugvinden, doodtrouw graag gisteren. Mm -hmm. Maar van, uh, van de gereformeerde gemeente en niet de, bij de katholieken. Maar er zijn wel verschillende kopers zijn er, en, en uh, schuitens en andere namen ook, die zijn uh, katholiek geworden, natuurlijk, met, mm -hmm. een, trouwe, met een katholieke vrouw. Uh, maar ja, als je zak of scheid in de hoogte hebt... maakt het niet uit welk geloof je. Je <laughs> ja. wordt sowieso van lul. verlul. Ja. Ja, dat is ja. <laughs> ja. <laughs> Nou, we zijn, weer een, een stuk we zijn weer een stuk wijzer. Een stuk Tom. wijzer, uh, uh, Tom. En, uh, we spreken volgende week. Nou... De volgende week weet ik niet of ik het ga redden, maar jullie bellen nog maar eventjes van tevoren. Ja, anders bedenken we zelf we wel een namen geef de invulling dat aan toch? Dat weet ik ook wat meer. <lacht> <lacht> dat is niet wie de week erop komt, blijf gezond hè. Han Ejorst heeft nog wat input ja, is, nou, ik Nou, uh, ik kan de prik gaan halen. Dus, oh, om, oh, heel goed de prik moet de, de eerste prik halen. Oh, wanneer vandaag Nee, vrijdag. Oh, vrijdag? Nou, goed lukt. Nou, wij prikken wel een vorkje uh, mee. We prikken nou, ik sporkje ben, mee. Ik ben boven de 75, hè. O, oh, echt? Dat kun je en niet horen aan je stem, hè? Wat Want, luister nou even nog. Ik ben van de week, heb ik anderhalve dag met door de dag heen zitten bellen om er doorheen te komen. Nou, je kwam er niet erheen. Dus ik had eigenlijk de moed al opgegeven. We hebben het nou via internet gedaan. Weet je wel, dat is gelukt dan. Aha. Maar, maar met bellen, voor, ik denk de mensen die dus, dus niet digitaal zijn, die moeten bellen, dat is het verschrikkelijk dan natuurlijk. Ja, ja, ja. Net als, als die niet digitaal de zijn, doet de huisarts huisartsen. De, het, de, de, de, bellen, hè? Nou, de medewerkers aan de telefoon, of deze medewerkers, de medewerkers krijgt een bandje. De medewerkers zijn allemaal in gesprek en dan wordt ze gauw allemaal teruggebeld. Nou, dat, dat ben ik dan in weer tien minuten, niet. Dan ben ik s'avonds ja. weer tien minuten, niet. Dan belde ik aan het eind van de avond tegen achter. Ik denk, nou, blijf ik blijf er al zitten. En dan ga ik ook weer bellen op. Niet. De volgende morgen, voor achter al, het ding al gezet. Nou, dan krijg je eens een bandje wet, dat ze gewoon niet open zijn. Dan springt het open. En wat krijg je dan te horen? Alle medewerkers zijn Nou, Dan is dat een prikactie, hè? U wordt uh, snel <lacht> Nou, Dan heb ik een half uur nog het ding door laten draaien. En toen heb ik mij gezet. Ik zeg, dan nou, ben ik er helemaal klaar mee. Ik ga niet meer bellen. Wat een zootje. Geis is het, man. Zaterdag zondag dans nee. op het strand. Zeg eens op die film, hoe komt het nu dat er zo weinig mensen deze maand geprikt zijn? Ja. Ik denk nou, ik zal heus de enige niet zijn die er aan die telefoon is, heeft. Hè? Nee. Ik weet niet hoe lang over je hebt moeten doen, want dit slaat nergens op. Goed. Het is, het is een landelijk nummer. Lekker zandvoorts, man. Ja dat is, dat is ook... ja, dat is een Lekker lekker man. als zijn blij dat je prik ja. We gaan opvangen. Ja, is, is goed. Pas op. Daar hoor. Applaus voor Tom. Bedankt. De 45 comes the night.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 En ja, dan, dan hebben we nog een halve minuut, mensen. En dan uh, zijn we er. Ach, het is het vliegt die tijd. Ja, het vliegt. Het gaat uh, enorm maar je, snel. Als je plezier hebt, bedoel je? Ja. ja. Als je lol hebt, ja. Nou, als je, je lollet, lollet, we zeker wel. Als je geen lol hebt, niet. Het duurt nee. heel lang. Ja, duurt <laughs> duurt en, duurt ja. Echt, ja. We ja. hebben het over de kip en het ei. Ja, ja. dat en, kunnen uh, we dan ook. Zie je je op TV, steunen de lokale ja. ondernemer. Nou, ja, ja. Dat gaan we zo weer even doen hoor. Ja. Ja. Maak ik we wel veel vrienden mee. Ik ga bij mijn buren nog even een keer maken. Dat doen we straks in de tweede uur wel. Oké. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.